Die oorlogen volgden op de terreuraanslagen van 9-11. Vandaag is de president aanwezig bij herdenkingen in alle drie de staten... waar tien jaar geleden aanslagen met gekaapte vliegtuigen werden gepleegd.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 Overigens is het Duitse burgemeesterschap niet te vergelijken met het Nederlandse. In Duitsland is het meer een ceremoniële functie. Als Willem wordt gekozen is hij de eerste buitenlandse burgemeester in Duitsland. Na het zware onweer van gisteravond rijden de treinen vandaag weer vrijwel normaal. Gisteravond waren er problemen door blikseminslag en omgewaaide bomen. Met name in Zeeland en de provincie Utrecht. Inmiddels is de schade hersteld. Alleen richting Groningen en Leeuwarden is er nog vertraging door blikseminslag. Zware buien trokken gisteren vanuit Zeeland naar het Noordoosten. In een groot deel van het land gold een waarschuwing voor zeer pittige buien. Het KNMI telde op sommige plaatsen 800 bliksemflitsen per vijf minuten. Ook was er in verschillende plaatsen wateroverlast. De automobilisten stopten bij Utrecht op de vluchtstrook... omdat ze niet verder durfden te rijden. En dan een weer. Eerst droog en zonnig tegen de middag. Bewolking en kans op buien. Het wordt 19 graden op de wadden... tot 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen, lekker weg in eigen land. Bezoek de kunstroute op de grens van Drenthe en Overijssel in de wijk en Eijhorst. Bekijk het werk van gevestigde en jonge kunstenaars op 25 particuliere locaties. Kom van 8 tot en met 25 september naar de kunstroute elke donderdag tot en met zondag vanaf 11 uur. Meer informatie op grenslooskunstverkennen.nl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 Al 55 jaar in beweging tegen spierziekten en bewegingstoornissen. We bij blote vos. Ja, wij zijn weer uh, terug in uh, het natuurhistorisch. Um, we zijn vandaag oh, de, de, de hele de uitzending, uitzending uh, in, uh, in Rotterdam, in het Natuurhistorisch. Het heeft een nieuwe naam gekregen. Het heet het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam, maar nu dus het Natuurhistorisch. Uh, burgemeester Abu Abutalo is nog in de zaal. Uh, daar hebben wij daarnet mee gesproken. En even kijken waar die is, want er lopen zoveel mensen. Nee, want wij hebben namelijk hier voor ons op tafel een reusachtige meeuw staan. Die hebben we even naar beneden gehaald. Die staat hier normaal geloof ik op de tweede verdieping. Nou, we zoeken straks de burgemeester, want die, deze, buur, deze vogel is... De grote burgemeester. Oh. Ik dacht, nou, een grapje met de burgemeester. Maar goed, we praten <laughs> ook nog met Jelle Reumer en conservator Kees Moeilijker. Die trakteren ons nog een uur lang op de mooiste objecten... en de raarste dieren die ze in huis hebben. Ja, en er wordt hier nog steeds druk uh, gewerkt aan die vos. Er staan wat mensen met hun neus bovenop. En ik heb me net laten vertellen dat een aantal mensen al de zaal heeft verlaten... omdat ze er niet tegen konden. Dus mm. is, ik geloof een boom van een kerel is inmiddels uh, ja, vertrokken. Gestrekt. Wordt nu geprepareerd uh, in de zaal hiernaast. Lichtgroen licht in zijn gezicht werd hij. En die wordt inderdaad hiernaast uh, weer uh, een beetje op opgepakt. Pept. Nou, dat meer en uh, daar gaan we zo meteen weer lekker met onze neus bovenop staan. Ik, heb, ik, ik ruik gelukkig niks, maar ik heb begrepen vanuit de zaal ook toch dat het een beetje begint te stinken hier. Hoe uh, trekt u? Oh nee, nee, nee. dan wordt hier 109 geschut. Tot tien uur zijn wij vroege volgens. In uh, Rotterdam uh, leven vossen. Dat hoorden wij voor Negenen. En uh, kort geleden is er eentje aangereden. En wat moet u dan doen met een aangereden vos? Een vogel, het mag ook. Ze willen hier alles hebben in het natuurhistorisch. De, dan brengt u dat hier naar uh, Villa Dijkzicht. Uh, Janine staat nu bij preparateur Erwin Compagne. En hoeveel, hoe jij dat precies Ja, ja nee, ik, nou? sorry, maar ik, uh, niet om een dramatie te doen. Maar ik moest nu echt een beetje kokhalzen. Want hij sneed net in een oog. En ik zat er met mijn neus bovenop. Het echt. Hoi hoi, hoi, hoi, Oh, ik kan er echt niet naar kijken. Ik ga even met mijn rug naar je toe staan, hè. Mijn ja. Oké, okay, nee, ik moet je interviewen. Dus uh, kom op, alles voor een goede uitzending. Abring, pak jezelf aan elkaar. Uh, ik, dat oog uh, is niet meer uh, te redden. Dat oog, oh, nee, nee, nee. Dat was het sowieso niet, nee. Wat, wat is... Oh, ik ga echt over mijn nek. Wat, wat, wat is nu verder het plan? Dat, ik ga niet over je heen. Uh, nee, dat dat, ik doe het de andere kant op. Uh, ik zie dat hij is helemaal van zijn velletje ondaan. Ik zal het even omschrijven, want wij zien dit natuurlijk heel de hele tijd. Maar thuis heeft u er misschien niet echt een beeld bij. Ja, het lijkt nog meest op een soort ontveld lammetje, zoals je ze wel eens bij de slager ziet hangen. Een lange staart nou, zonder de prachtige pluisstaart, want die is, het is allemaal helemaal afgestroopt. Er liggen hier heel schattige vossenpootjes, helemaal los. En uh, hij is afgestroopt. letterlijk ja, tot en met zijn kop. We zien nu zo'n koppie zonder vel. Ik zie nog één oog dat wel intact is. En uh, ja, die maag, hè, die zouden we gaan opensnijden. Ja, ja, ja, ja dat is nog even wachten. Dat is nog even spannend. Ja, want dat kan, je, dat kan je niet nu al doen? Nou, nee, dat zo snel niet. Dat, uh... Ik denk van, je zet ergens een mes in en dan... Uh... Ja, maar ja, als je het echt per se wil, dan moet je het niet meer doen. Maar het is nog niet het juiste moment nu? Het nog niet het juiste moment. Ik was bijna klaar met de huid eraf halen. Dus alleen nog de lippen losmaken en dan is hij helemaal los van het lijf. Oké, okay, nou dan zou ik zeggen, zorg dat die vos een beetje loslippig wordt. En dan gaan we straks in het volgende blokje, en uh, ik kijk er nu al naar uit, uh, de maag open snijden. De Oostenrijks-Amerikaanse violist en componist Frits Kreisler schreef het stuk. En nou is deze meneer dus Oostenrijks-Amerikaans. Dus dan is het of syncopation of syncopation. En het werd uitgevoerd door Salon Orkest Trocadero. En Menno die is op dit moment in de gang van het natuurhistorisch. Even kijken of de verbinding, Ja, de snoeren zijn, zijn goed, de verbinding is gelegd. Ja, al enige uh, tijd waart er een inbraakgolf door uh, Europa. Er is een bende, waarschijnlijk een grote Europese bende... ...breekt in in musea en steelt haar neushoornhoorns. Kees, moeilijker, uh, pas op het snoer. Waar loop je nou mee te sjouwen? We lopen nu met, uh, met de kop zonder hoorns te sjouwen. Die gaan we nu eventjes de studio indragen. En die kop is van, waar is dat van gemaakt? Het is van polyester. Ja. Het is een, een breedlipneushoorn. De, de kop van een breedlip. Ja, pas op hoor, want het is mensen opzij. Daar komt Kees met zijn kop. Ja. Ja. <laughs> hij, hij, hij weegt niet veel, maar het is, wow. hij is onhandig. Nou, zet hem hier maar neer. Het is een triest gezicht. Dank je wel, Kees. Het is een triest gezicht. Ja, een grote neushoornkop zonder hoorn dus... En het is inderdaad een, een, een, een terugzicht. Wat de rest is een nep schedel. Jelle Reumer, de, de schedel ligt hier voor ons op tafel. Uh, begin deze week werden er in Portugal twee Australiërs gearresteerd. Die worden verdacht van hoornsmokkel. Uh, zij werden op hete daad betrapt toen ze zes stuks aan boord probeerden te brengen van een vliegtuig. Ja. Zat die van jullie erbij? Nou, dat weten we nog niet. Uh, dat moet nog uitgezocht worden. Dat, dat, dat, is, dat is nog niet duidelijk. We zijn daar wel mee bezig. Mm -hmm. Uh, we weten dat, dat de heren uh, blijkbaar zes horens uh, in een koffer hadden gestopt. Overigens, hoe dom kun je zijn in deze tijd om een koffer met zes neushoorns vol te stoppen... en dan te denken dat ze dat niet zien? Jee, maar goed. Je moet er ergens mee naartoe natuurlijk. Ja, maar er zijn er toch andere manieren om dat te verzenden, lijkt geen tips mij geven, hoor. Nu. Nee, nee, dat doen we niet. Maar goed, is die ze van jullie... waren gelukkig heel dom, of die van ons erbij staat Ja, maar is die niet... van jullie gemerkt op enige wijze? Uh, nee, er zit geen chipje in, of anderszins. Mm. Uh, ze zijn wel allemaal anders. Dus waar we op hopen is dat we binnenkort foto's ter beschikking krijgen. En dan kunnen we de foto's vergelijken met foto's van onze neushoornkop, toen die nog in. Geef eens een signalement Van de hoorn bedoel ik. Ja, de grootte was ongeveer 50 centimeter lang. Uh, 20 centimeter uh, diameter aan de onderkant in de lengterichting en 15 in de dwarsrichting. En de achterste horen was een stuk korter. Ik denk dat hij ongeveer 25 centimeter lang is geweest. Met een beetje een cilindrisch onderstuk en dan een soort kegelvormige punt. En hoeveel daarom. weegt zoiets? Dat weten we ook niet. We hebben dit preparaat destijds gekregen in 1992 van de douane. Hij was in beslag genomen in de haven. En het zat heel, was één ding, hè? Die, die kop die net gesjouwd werd uh, door, uh, door Menno en Kees. Uh, ja, hoeveel weegt dat ding? Een kilo of 10, uh, 15 ja. of ja, zo? Die maar die horen. En die horen erop weten we dus ook. Ja, we hebben het ding nooit gewogen. We hebben hem zo gekregen als preparaat en aan de muur gehangen. Ja, maar kijk die, die dat ding. Was... Horen, ik schat het toch gauw op een kilootje of 5-6. kilootje of 5, 6, ja. 50 centimeter. Hoe... In godsnaam kunnen dieven dat uit zo'n museum. Hoe hebben ze dat gedaan? Nou, je, je zou er bijna respect voor moeten krijgen hoe professioneel ze dat doen. Het was een hit-and-run actie. We hebben dat natuurlijk wel allemaal op camerabeelden vastgelegd. Uh, uh, ze hebben met een voorhamer, een hele grote voorhamer, de voordeur ingeslagen. Dus die, die viel meteen in een soort plas uh, korrels uiteen. Uh, ze zijn met drie man sterk naar binnen gerend. De achterste met een laddertje. Ze hebben het laddertje tegen de muur gezet op de eerste verdieping. Dus de trap opgerend, laddertje tegen de muur gezet. Die kop van de muur geslagen. Die is negen meter naar beneden gevallen, naar de begane grond. rakelings langs ons giraffeskelet. Anders Oi. had het arme beest een dwarslesie gehad. <lacht> um, de horens eraf geslagen en ze zijn naar buiten gerend. En dat, dat alles was... in twee minuten. Ja. Snel. Maar jullie waren gewaarschuwd. Waarom ja, waren... heb je niet weggehaald? Nou, dat is een hele interessante vraag. Dat hebben veel mensen mij gesteld. Waarom hebben we hem niet weggehaald? En daar hebben we het uitgebreid over gehad. En we hebben besloten dat niet te doen omdat we een museum zijn. En geen educatiecentrum. Oh, we stellen je, we zijn, originele je, we zijn dingen tegenkant. Ja, ze we hem weggehaald? Ja, dat is een risico wat je loopt. Uh, de burgemeester had het er net ook over. Uh, als je schilderijen tentoonstelt, loop je het risico dat er schilderijen worden gestolen. Er is vorige week uit het natuur, Natuurhistorisch Museum in Noorwegen... Is een, een tand van een narwal gestolen, van meer dan twee meter lang. Je, je kan toch niet alles achter slot en nee, grendel? Nee, je wilt niet zetten. alleen maar replicas nee. ophangen. Ik nee, nee, kunnen we Heel kort houden. nog, hè, wat doen die dieven met die hoorns? Wat willen ze daarmee? Nou, de, de, de, de legende is dat het een geneeskrachtig goedje is. In Azië, dus Aziatische landen, wordt de neushoorn horen verwerkt in geneesmiddelen. Er wordt naar fijn gemalen door voedsel heen gedaan of in de vorm van pilletjes. Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe dat precies gaat. Maar het is een panacee tegen van alles en nog wat, van mannenkwaaltjes tot kanker en koorts... Um, en Hoeveel is zo'n ding waard? Nou ja, het, het gerucht gaat dat het op de zwarte markt, dus de straatwaarde, zoals dat dan heet, uh, toch 75.000 euro per kilo kan doen. Ze zijn heel bijzonder. Uh, hoe, wanneer, hoe krijg jij er weer een? Moet er in Rotterdam weer een in beslag genomen ja, dan worden? Ja, er moet er weer een in beslag genomen ja. worden door de douane en dan, uh, en dan, dan krijgen we die misschien aangeboden. Ja, Want verder is de handel illegaal? Het is volstrekt illegaal. De, handel, de formele handelswaarde is nul. Dus ja. we kunnen niet uh, een neushoornhoorn kopen. Laten zeg maar. we hopen dat die van jullie zit bij die gestolen partij... die nu is uh, aangetroffen ja. daar uh, in Portugal. Ja. Er wordt nu geprobeerd om neushoornhoorns van leven in te smeren... met een goedje waardoor ze supergiftig worden. Zodat als je ze vermaalt en gaat eten... Ja, en die ik snap, ik... daar in, in, in ja. Azië... Dat je er grap gelijk maken wij natuurlijk dood ook van, van, van de We hadden van. met arsenic ja. moeten impregneren ja. Ja. Ja. en zo. Maar dat, uh, over een, een, een GPS-chipje in stoppen en zo. Maar dat is allemaal wijsheid achteraf. achteraf. Goed. Ja. En ook dat vervangen door een replica is ook wijsheid achteraf. Balen, Jelle. Deze ja. kop komt terug met die, met die kale hoorn. Uh, nou ja, ja, we laten hem... Met ja, zeg maar ja, want we gaan en, uh, <laughs> Er komt een roze hoorn op terug. Deze uh, valt nog te zien hier. Roze hoorn, oké. Okay. Jelle Reumer, directeur van het Natuurhistorisch. Dank je wel. Uh, de collectie van het museum uh, komt uit heel veel verschillende bronnen. Rob Buiten staat nu met Kees Moeilijker bij een heel speciale collectie... die van de Rotterdamse biologieleraar Antonius Boudewijn van Deinse. Ja, AB van Deinse. Hier uh, hangt hij met een grote zwart-wit foto in uh, de, de begane grondverdieping van een, uh, een soort torentje wat aan de zijkant van het uh, gebouw staat. Het uh, echoot een beetje, het is een heel mooi apart zaal Kees. Dit is een van de sfeervolste ruimtes van het natuurhistorisch, dat klopt ja. ja, ik, ja kom, uh, ik kom hier graag zelf. Die foto van uh, de, de oude biologieleraar van Deinse in 65, is die overleden. Als biologieleraar zie ik staan op het bord aan het Erasmiaans Gymnasium. Hier poseert hij met, met twee enorme baleinen van walvissen op de foto. Dat is volgens mij ook een beetje de rode draad van de collectie die hij het museum heeft nagelaten. Hij was bezeten van uh, zeezoogdieren. En uh, dat, dat begon uh, in, de, in de Eerste Wereldoorlog toen hij uh, hoorde dat er uh, voor, de kust, voor de Nederlandse kust... een aantal vinvissen op mijnen waren ge gezwommen. En hij dacht, daar is misschien wel wat van uh, te vinden. Toen is hij naar het strand gegaan, heeft hij uh, die balijnen van de foto heeft hij uh, uh, Meegenomen. En toen is het begonnen. En voor de rest is hij gewoon zijn hele leven bezig geweest... om alles van het strand te slepen... wat met dolfijnen en walvissen te maken heeft. En dat enorme stuk wat daaronder op de grond ligt, wat is dat? Ja, dat is een stuk van de schedel van een, van een potvis. Ik weet niet precies waar het vandaan komt... maar het komt wel uit, uh, uit zijn verzameling. En hij, hij was leraar aan het gymnasium, hier vlakbij... En uh, hij had, een, net als elke biologieleraar, zo'n hokje achter het lokaal. En dat groeide uit tot een, uh, bijna een museum. En uh, nou ja, toen uh, Van Dijnten stopte met werken en overleed... Uh, hebben wij een groot deel van die collectie hier in het natuurhistorisch gekregen. Ja, ja het is uh, niet meer als schedel te herkennen, dit nee. stuk. Dus misschien bestaat er inderdaad ook wel eentje die op een mijn gezwommen is. Uit elkaar gespot. Maar uh, als rechtgeaarde biologieleraar had hij ook zo'n hele mooie schooltas. Die staat hier achter glas. Misschien kun je hem er eens even bij pakken. Het ja, zit ook wel een heel apart verhaal aan. Dit is toch wel een van de topstukken uit de collectie van Dijnzen. Ja, een topstuk uit een natuurhistorische collectie. Ja. Een schaltas. Ja, de... Ik zal het, ik zal het, het label van Dijnzen schreef Uitvoerige labels wel als een object. Ik zal het even voorlezen. Tas van leder van de huid van de penis van de gewone vinvis. Gevangen seizoen 56-57 in de Zuidelijke IJszee. Door de Willem Barens II. Le leder gelooid in Waalwijk en ontvangen... Van dokter Anderjee Bijenboer, arts van de Willem Barens. Het is geweldig, want dat ja. is echt gewoon heel dik leer. Maar, is maar dat de... is dus letterlijk penisleer. Ja, ja walvispenisleer, Wel zacht, voel maar. Ja, inderdaad. inderdaad echt... Nou, hij kreeg die, hij kreeg, hij kreeg, ja. die lab en uh, dacht van, uh, dit, daar moet ik een tas van laten maken. En heeft hij laten doen. 20 euro heeft het hem gekost. ook bij te lang overwrijft, gaat dan de klep ook vanzelf open? Of dat, dat... De, de slotjes zitten dicht en de, okay. slotjes, de slotjes zitten niet bij. Dus dat is dus we, we niet, niet meer ja. te testen. Dat is wel heel apart. We, we, werd er veel van walvisleer gemaakt ook? Nee, want de, de, een complete walvis uh, is van, heeft... Een, de huid van het lichaam is vettig, is niet te looien. Uh, gebeur, het opzetten van een, van een walvis gaat ook niet, mislukt. De enige huid die leerachtig is en wel te looien is, is de penishuid. Dus dat is natuurlijk maar een, heel, een relatief klein stukje van zo'n enorm lichaam. Niettemin zijn er wel tassen, riemen en schoenen van gemaakt. Het uh, ja, natuurlijk... was echt een gebruikelijke bron ja, ja, ja, van, uh, van leren in die tijd. Ja. En Moet je kijken, ik bedoel, dat is een... daar kan je mee over straat. Ik bedoel, ja. ik, uh, als, als, als er luisteraars zijn die nog een lapje hebben liggen... Uh, ik hou me aanbevolen. Gewoon voor de goede kwaliteit van het leren. Ja, maar ik wilde er ja. ook wel zo'n tas van hebben. Ik kan het me ja. voorstellen, ja. Kees. Ja. Ja. Ja. Wat ligt hier verder nog voor een mooie dierterde? Uh, nou ja, hij... Uh... Een ander product wat van Walvis gemaakt werd. Uh, uh, gloeilampen. De ogen van, uh, van uh, walvissen werden gebruikt als, de, als het, het, het, het nu glazen deel van, uh, van gloeilampen. Ja, prachtig toch, de, de dingen zitten erin. Een soort, het licht moet heel erg sprookjesachtig geweest zijn. Ik zet hem weer even terug hoor, want het is. Ja, zet die tas maar weer achter slot en grendel, want uh, er wordt hij tegenwoordig in het, uh, van alles gejat. Dus, dus, uh, je weet het nooit. Ja. Nee, precies. Prachtig. Nog andere toppers. Nou ja, wat, wat hij ook deed was. Uh, uh, de natuur van, uh, van Rotterdam in kaart brengen. En hij heeft als eerste de verspreiding van de, de rattensoort in Rotterdam uh, gekarteerd. En we zien hier een kaartje van het Centrum van Rotterdam... met uh, nou ja, waar de, de bruine rat, de boelrat en de zwarte rat zit. Oké, okay, nou anders dan het uh, kaartje van uh, de vossenverspreiding... zie ik dat deze wel onder uh, de Maas uh, voorkwam. Maar uh, ook dat heeft Van Dijnsen dus uh, keurig voor elkaar. En wij gebruiken dat soort gegevens nog steeds. Mooi, dankjewel. Ja, we praten, nu al een, we praten nu al ruim een uur voornamelijk over uh, dode dieren. Maar die waren natuurlijk ooit levend. Natuurhistorisch krijgt het materiaal echt van overal vandaan. Eén van de hofleveranciers, kun je wel zeggen, is het vogelopvangcentrum hier in Rotterdam. De vogelklas Karel Schot. Vogels die het daar niet redden, komen uiteindelijk in het museum terecht. Henny Radstaak is naar het Afrikaanderplein, naar de vogelklas Karel Schot. En laat zich daar rondleiden door André de Baardemaker. We gaan naar de balie. Ja. Hier worden de dieren binnengebracht. Ja, dat klopt. Ja. Dit is uh, de ontvangstruimte waar uh, eigenlijk ieder dier wat hier binnengebracht wordt, wordt nagekeken en uh, wordt ingeschreven met een, uh, met een kaart. Uh, het is een drukke boel, zo te zien. Ik geloof dat net de dier om land uit uh, hier is aangekomen met een hele lading vogels. Kijk, een duif? Ja, dit is een duif. Ik hoor een jonge meerdel ook uh, in het doosje daarnaast. We dus, uh, moeten die openmaken, want nee, die dan vliegt hij eruit. Die eruit. Dus, maar we horen hem wel uh, roepen, dus het zal een jonge meerdel zijn. En, uh, ondertussen uh, zijn de, mensen, de vrijwilligers hier uh, druk in de wereld om alle vogels uh, ja, een hokje uh, te geven. Te kijken wat er mis mee is. En ervoor uh, ja, te zorgen dat het dier uh, weer goed uh, en wel uh, op zijn plekje komt. De vogelklas uh, Karel Schot. Karel Schot was een, een biologieleraar die uh, ja, veel van vogels afwist. En uh, ook publiceerde. En bekend stond als de vogelmeester van Rotterdam. En op een gegeven moment uh, kwamen mensen ook met hun ziek en gewonde vogeltjes bij de vogelmeester aan. Hij heeft dat met hopjes in het klaslokaal toen allemaal aangepakt. En ja, zo ontstond in de Volksmond de naam Vogelklas. Dat was jaren 50, 60? Ja, jaren 50, ja. inderdaad, vanaf de jaren 50. En dat is sinds 1980 toen is Karel overleden. En toen hebben zijn oud leerlingen een stichting opgericht. En dat is de huidige Vogelklas geworden. Ja. Zo heet het nog steeds. Het is een heel groot opvangcentrum met een belangrijke functie, niet alleen voor Rotterdam, maar voor de regio. Ja, klopt, ja. We vangen hier zo'n zo 7000 vogels per jaar op. En niet alleen vogels hè? Nee, ook egels. Zo'n 600 hebben we er vorig jaar gehad. Zeker. En uh, een kleine honderd vleermuizen. Dus het is uh, niet alleen maar vogels wat de klons gaat. Ik zie hier een papegaai. Uh... Ja, ja we, we krijgen natuurlijk ook vogels binnen. Dit is een, een Ja, deze zit hier te wachten tot zijn eigenaar weer op komt te halen. Uh, ik denk dat iemand nu zijn, uh, met smart op zoek is naar zijn, uh, naar zijn vogel. En uh, zo te zien vindt hij het hier wel gezellig. Hij zit hier lekker te eten, hij kletst ook. We komen hier natuurlijk eigenlijk voor de vogels uit het wild hè? Ja klopt, Ja, die hebben hier genoeg. Wat zit hier allemaal? Het is echt een wand vol met, uh, ja, met kooien, met, uh... met uh, hokken, met perspexruikjes ervoor waar dus de vogels uh, in zitten en, uh, in een schone omgeving. Ze zitten om rozen, zodat ze niet in hun eigen ontlasting hoeven te zitten. En er staan schone bakjes voer en water bij en de dieren krijgen iedere dag een, een schoon hokje. Hebben jullie volgens mij buiten nog een grote volière? Ja, wel meer hoor. Ja? Wel mee? ja, wel meer. Even kijken, wat zit hier? We hebben hier een, uh, een aantal huismussen. We hebben er nog een, uh, een paar kerkkuilen zitten. Nog. Maar okay. dat is. Ja, we kunnen even kijken. Hoe komen die hier terecht? Ja, veel aangereden kerkkuilen. Ze oh. jagen vaak langs weg mm -hmm. Hier zit een kerkkuil inderdaad. Hier zit een kastje bovenin. Uh... Oh, ja, er zit een kastje. Ja, prachtig. Een mooie... beetje te dukken op de dag. Ja. Die witte kop. Een mooie tekening. Ja. Er zit hier een uh, spare. Een wow. Dat is leuk om te kijken. We kijken nu door zo'n spletje naar de. Het hok binnen er is ook gluur, hij ziet ons niet. Ja, jonge spervers vliegen nu uh, allemaal rond. Hè. Die hebben het afgelopen broedseizoen uh, zijn ze zelfstandig geworden. En die, uh, ja, die vliegen tegen bushokjes en ramen en 12 uh, steden, 13 ongelukken uh, voor, die, voor die vogels soms. En die komen hier bij ons terecht en uh, een, een aantal die hebben het helaas uh, in moeten laten slapen, omdat ze uh, breuken hebben of uh, hersenletsel of dat soort dingen. En anderen die, uh, die moeten gewoon even een poosje revalideren en die blijven hier bij ons zitten kunnen ze aanstreken en een vlieghok, een beetje bewegingen maken. Nou gaat dat natuurlijk ook wel eens mis. En dan komt uh, het natuurhistorisch in beeld. Ja klopt, ja. Uh, het, uh, het gaat niet altijd goed. Ik denk dat wij ongeveer uh, nou, ruwweg een derde van de vogels die hier binnenkomen, die kunnen wij weer loslaten. En een groot deel is eigenlijk al bij voorbaat uh, kansloos omdat ze uh, nou, zodanig gewond of ziek zijn uh, of stervende dat uh, ze niet meer kunnen helpen. Uh, en daar zitten natuurlijk ook dieren bij die uh, ja, interessant zijn voor, uh, voor het Museum, omdat daar uh, wetenschappelijke waarde uh, aan zit natuurlijk. Nou, ja, zijn Jelle Reumer en Kees Moeilijker uh, letterlijk blij met elke dode mus. Ja, klopt. Ja, nee, dat is ook zo. Hier hebben we een vriesje die vol zit met... Oh, kijk, dit is wel aardig. Dit is een, uh, een rietzanger. Oh, kijk. In een zakje. Ja, 28 augustus binnengekomen. Mooi 29 kleine... augustus. Ingeslapen, zo te zien. En die ziet er nog mooi uit. Klein uh, geelbruin bruin vogeltje. Uh, ja, ja, die wenkbrauwstreep is uh, waar je hem aan uh, herkent. En een gebroken pootje had hij. Even kijken wat we hier nog hebben. Oh, dit is ook mooi. Dat is een draaihals. Een draaihals? Ja. Die komt hier niet zo heel veel voor. Hoor. Nee, uh, helemaal niet. Alleen doortrekken eigenlijk. Wat staat er? Vleugel gebroken? Kan ik ze gaan lezen? Dat ja, is even een papiertje wat bij. Ja, ja linker vleugel gebroken. Tegen de raam aangevlogen of zoiets. Ja, hij zal vast wel iets naast hebben meegemaakt. En zeker met trekvogels komt dat veel voor natuurlijk. De rietzanger en de draaihals die gaan mee. Hè? Die gaan naar nou, Ewing Campagne die nu die, die vos te prepareren. Ja, nee, dat lijkt me goed. Op naar het museum. Prima. Ga ik mij wel even voor je? En die raadstaak was dat in gesprek met André de Baardemaker. Zij komen zo deze kant op. Met dus uh, ja, die rietzanger en die draaihals. En die gaan we zo uh, aanbieden inderdaad, aan de preparateur die hier op links nog bezig is. Inmiddels, voor wat ik zo hier van deze afstand kan zien... met de maaginhoud van de Vos. Ja, en de, de helft van de zaal is inmiddels uh, verdwenen. Ja. Uh, we hebben hier een zaaltje met toeschouwers. Maar uh, er zijn er zeker een stuk of uh, 15 of uh, 20 uh, weg. Ja, het deel van, deel van Rotterdam wat een sterke maag heeft, zit nog hier. Ja. Uh, respect daarvoor, ja. mensen. Wij gaan naar het laatste liedje van Lubis, alweer de twaalfde. Speciaal voor Vroege Vogels schreef Vara-collega Witske Lubis een aantal natuurliedjes. Ze komen trouwens allemaal op een speciale cd te staan, maar dat hoort u allemaal als het zover is. Nu uh, de laatste uit de reeks. Mos wordt gezongen door Sanne Eginkamp. En componist Johan Hoogboom begeleidt haar op de piano. Het vraagt enige beheersing van de vurige tuinier. Maar ga zitten in je tuinstoel en dan, na een maand of vier, zal het gras langzaam verdwijnen. Maakt het plaats voor daar? Ach, gos, mos, mos, mos. Eerst nog ben je wat terughoudend, maar dan word je overspoeld. Door dit wonder van de schepping, weet je, zo is het bedoeld. Breekbaar zijn de eerste plukjes, daarna gaan de remmen los. Mos, mos, mos, los. Niet meer snoeien, nooit, nee, nooit meer maaien, nooit meer, meer schroeien, nooit meer zaaien. Ja, de tijden van het lijden zijn voorbij. Laat ons daarvoor door het vuur gaan. Laat die laarzen in de schuur staan. Et voilà, gegarandeerd onderhoudsvrij. Mosselbank, Moskovic, Moskou en Moskee. Mosterdsaus en keetmos, gras is zo passé. Kom ons van het kwaad verlossen. Wij omarmen alle mossen. Van een rijtjes huis tot hij, tot boerderij. te zien is En je schutting ook verdwijnt Als de zon begin augustus Niet meer door je ramen schijnt Laat het uitblijven van daadkracht je weer slapen als een os Rukt het op in al je dromen Mos, mos, mos Nooit meer snoeien, nooit meer maaien, nooit meer spoeien, nooit meer zaaien. Ja, de tijden van het lijden zijn voorbij. Laat ons daarvoor door het vuur gaan. Laat die laarzen in de schuur staan, evenwant voilà, gegarandeerd onderhoudsvrij. Mosselbank, moskowitz, moskal Moskou en Moskee. Most, en cakemos, gras is zo passé. Kom ons van het kwaad verlossen, wij omarmen alle mossen. Van een rijtjeshuis tot hei, tot boerderij meer snoeien, nooit meer maaien, nooit meer sproeien, nooit meer zaaien. Ja, de tijden van het lijden zijn voorbij. Wij hoorden Sanne Eggekamp en Bas Maré. Ze werden begeleid door componist Johan Hogeboom. Ja, en het geschreven door Wietske Loebus. En Wietske Loebus omarmde in de tekst alle mossen. En wij omarmen hier in het Naturium Historisch alle vossen. Erwin, preparateur, wil jij een beetje mijn kant op komen? Want ik ga nu toch een beetje afstand nemen van de tafel. Ik uh, ga niet stoerder doen dan ik ben. En ik ga echt, echt over mijn nek. En we moeten het nou ook niet overdrijven daarmee. Ik heb hier iets wat ik je graag wilde aanbieden. Het zijn okay. uit de reportage die we net hoorden. De draaihals en de rietzanger. En de rietzanger. Kan je daar wat mee? Nou, ze te zien wel. Ze zijn hè, mooie vers. En het zijn natuurlijk allebei bijzondere soorten. Een krijgen we niet vaak binnen. Nee. Ik denk dat we er twee hebben gehad in al die jaren. En een rietzanger nog nooit. Ik kan niet herinneren dat we ooit een binnen binnengekregen hebben. Het is wel heel wat anders hè, dan een vos prepareren. Dit, ja. Dat, dat zou jij aangenamer vinden om te zien, denk ik. E, maar ook. is het makkelijker ook? Uh, het is makkelijker, ja, absoluut. Ja, en, en als je mij dat heel in het kort zou uitleggen, hoe ga je dan te werk? Oh, nou, eigenlijk hetzelfde, een klein sneetje over de buik... en dan ook weer binnenste buiten keren. Maar dat is, met zo'n klein vogeltje is dat twintig uh, minuten. Oh. En dan is het, is het klaar en dan worden ze weer opgevuld met, met watten en uh, keurig gedroogd. Opvullen met wat, uh, keurig drogen. Ik weet niet of we dat zo meteen met de Vos nog gaan doen... maar we gaan straks wel verder praten uh, ja. over zijn maaginhoud. Maar ja, dat is zo, zo meteen. Ik heb ook haar ja. baarmoeder eruit. Dus oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Gaan we het zo allemaal over hebben? Uh, Janine Ruimtje gaat even zitten, zie ik aan haar uh, witte smoeltje. Um, als rechtgeaard natuurhistorisch staat HET natuurhistorisch hier in Rotterdam... natuurlijk vol met resten van dieren die al heel lang geleden uit ons land zijn verdwenen. Maar er is ook één bijzonder stuk dat een vrij recente historie heeft in Rotterdam. Rob Buiter is met Ton Dorrestein, de oud-directeur van Diergaarde Blijdorp... gaan kijken bij de vele sporen die dit bijzondere dier in Rotterdam heeft nagelaten. Grote stalen hekken, Ton Dorrestein. <laughs> Zelfs uh, een stukje stroomdraad uh, zie ik daar. Alles voor de veiligheid. Daar staat er eentje te knagen op een... Uh grote dikke tak ja dit is Irma dat is Irma ja dat is dat is, uh... een nakomeling van of... nee nee nee dat is de stammoeder van de, de hele groep in Blijdorp en dat is zeg maar de eerste echtgenote als je dat woord mag gebruiken van dat, Ramon dat was de echtgenote van de, de moeder van Bernardine van Ramon want ja. daar hebben we het over ja de olifanten de olifanten hoe oud is deze dame die is van 1970 of 1969? Die... Nee, zeg maar 1970. Dus is uh, 31, uh, 41, uh, zeg ik het goed? 41, ja. ja. Ja, net zoals Ramon geweest zou zijn als hij nog geleefd had. Staat een beetje nieuwsgierig naar ons te kijken. Ja. Hé, hey, Irma! Irma, kom eens! Kom maar! Kom maar! Kent ze hier nog, denk ik? Ja, kijk maar. Hé, hey, meidje! Hé! Hey. Daar komt uh, haar, haar zoon aan. Of niet haar zoon, maar de laatste zoon van Ramon. We moeten oppassen, begrijp ik, want hij is in de must. De must, dat betekent? Uh, gereed voor de voortplanting. Daarbuiten doen ze het ook. Maar olifanten en stieren hebben uh, in het wild, en in gevangenschap, maar in het wild uh, een bepaalde periode in het jaar dat ze... Helemaal gericht zijn op de voortplanting, eh, niet meer eten, eh, levensgevaarlijk zijn. Daar gebeuren ook de meeste ongelukken in India en dat soort landen. Dus hij steekt nou ja, bijna uitnodigend, ze slurft door het, ja, eh, door het hek. Ja, je zou denken: van, eh, ja niet doen. ga hem een handje <lacht> geven, niet maar doen. toch maar nee, niet. dan trekt hij je door het hek heen. Nee. Dit is dus een zoon van Ramon. Ja, een zoon van Ramon. Zie je dat ook in, in karakter terug? Is dat eh, net als met ja, mensen? Dat, dat, dat, dat, je uh, zou het kunnen zeggen Nou, want... ja, Ik weet het niet, maar. Ramon had een, uh, een redelijk hardhandige must, om het maar zo te zeggen. Die, uh, ik kwam in Blijdorp in, in uh, 88 en in 89 maakte ik mee dat hij voor de eerste keer in de must kwam. En ik vergeet nooit, we zaten s'morgens wat dingen door te praten en het hoofd van de technische dienst kwam binnen. En die zei, uh, nou het is weer zover. Ik zeg, het is weer zover, wat is er dan? Nou hij heeft de deur weer gevouwen. Ze zaten in het oude gebouw en er was een hele grote massieve hydraulische stalen deur die open ging om het naar binnen het en buiten te verblijven. Als die dan zat was en in de mus was, dan zette hij zijn kop tussen die deur als die deur naar dicht ging hydraulisch en pakte met zijn slurf de deur en vouwde hem dan in een uur. Dus ik geloofde er niets van. Nou, die deur was dus 800 kilo. Het is gewoon een grote stalen deur. Wordt, ja, wordt dan dubbel Precies. Bevrouwen. En ik begreep dat hij dezelfde neiging heeft als de deur dicht gaat gaat hij er tussen staan en probeert hem te buigen. Dus ja, aardje naar ja. zijn vaartje, weet ik niet. Maar... Er is in de tuin nog een heel klein restje van Ramon te zien, hè? Ja. We hebben... Zullen we daar eens gaan kijken? Ja, dat is goed. We kijken hier bij de uh, demonstratieruimte waar je ook uh, achter ons in de, de operatiekamer kan ja, kijken. Ja, ja, ja. Daar hangt een, een vitrine met een stuk slachtand. Ja, nog, uh, hier precies. Is. Ja, een stukje slachtand van Ramon. Wat uh, eruit gehaald is uh, omdat hij voortdurend uh, tandontsteking had. Uh, of verkiespijn, zeg maar. Ja. Maar goed, hij is overleden zonder slachtanden. Ja, hij is uh, overleden in 1998. Uh, <laughs> In het harnas, zeggen ze dan. Hij dekte Doornita, die voor de eerste keer uh, drachtig werd. En hij viel dood van eraf. En bleek een, een hersenbloeding te hebben gehad. En uh, was dus dood, op slag dood. Is wel een mooie dood, Tom. Het is wel een hele mooie dood. <laughs> het trieste was dat Doornita haar eerste kalf werd doodgeboren. En, uh, uh, wat ook weer een heel verhaal was. Want die stond lucht in het kalf te blazen. Terwijl het al doodgeboren was. Dat was het meest ontroerende moment dat ik ooit in mijn leven gezien heb bij een dier. Dus, dus dan blies ze in en dan... Die longetjes omhoog lagen op de grond, alle, alle andere olifanten stonden eromheen. die stond echt letterlijk mobiel. En die munt stond blaas en we stond munt. Munt. te kijken. Munt. En dan blies ze weer. En dat duurde dus echt tien minuten. En we stonden daar met z'n allen te kijken. Uh, nou, dierenarts, curator, dierenverzorgers en ik. En we stonden al, niemand hield het droog. Iedereen stond echt van, mm. het was zo ontzettend ontroerend. Maar dit, dit, dit, dat kan van we niet, dat is dus het allerlaatste kalf van een Ja. En dit is dus het laatste. En dit is het laatste hoofd, stukje, uh, ja, wat niet yeah. in natuurlijk is door museum. Oh. Dat laten we hier ook maar hangen in de veterinaire ruimte om uh, mensen te laten zien hoe en wat. Ja. Ja. Het laatste stukje, allemaal, ja. behalve ja. dan zijn nakomelingen. Ja, precies. Kijk, dit, dit is precies hetzelfde. Dit zijn de stukken van de... Van de die zitten er aan vast. De stukken van de tand die in de lengterichting uh, uh, losgezaagd zijn om ze eruit te kunnen trekken. Je moet je voorstellen dat je tandarts je, je, je verstand kiest in de wortel, openzaagt en dat de stukjes oh, ja. uittrekt. Maar ja. Maar in ieder geval een, een stier met een verhaal. Dat ja is... nee, Ramon was iets heel bijzonders. En dat, uh, net zoals Irma, dat zijn dat, niet alleen de stammoudsten zeg maar, van Blijdorp, Maar er is bij alle twee ook een fantastisch verhaal te vertellen. En, uh, ik denk dat, uh, vandaar dat we ook, hoe gek het ook klinkt, heel blij zijn dat we dus een zoon van Ramon nu hebben. Die met een aantal onverwante vrouwtjes, uh, dochters van een andere stier, weer de nieuwe stamvader van Blijdorp wordt. Dus zo opnieuw hou Ramon in de familie, om het maar zo te zeggen. Ja, de sporen van Ramon, inclusief wat stukken slachtand... zijn dus nog te vinden in Diergaarde-Blijdorp. Maar het complete skelet van Ramon staat hier, in het natuurhistorisch. Kees Moeilijker, conservator, staat naast mij in deze prachtige... Waar bevinden we ons precies, Kees? We bevinden ons op de, in de torenkamer boven op de eerste verdieping... Ja, dit is, uh, deze ruimte hebben we in 2006 ingericht... speciaal voor en met het skelet van Ramon. Ja, want hij is in 1998 overleden. Hoe, hoe is hij uiteindelijk hier terechtgekomen? Hij is uiteindelijk in, in, in losse delen hier terechtgekomen... nadat we hem uh, in de diergaarde zelf uh, hebben uitgebeend. Was dat direct het plan dat jullie hem zouden krijgen? Ja, we hebben een, een kort lijntje uh, met, uh, met de dierentuin. En heel veel dieren die daar overlijden, die krijgen bij ons een tweede leven. Ja. En uh, we hadden al gezegd van nou, als er een keer een olifant gaat, dan uh, bel maar. En dat gebeurde op, ik weet nog goed, vrijdagmiddag vier uur. Dus je bent je aan het voorbereiden voor het weekend. Maar dat, ja. uh, dat werd een lange nacht, want hij moest de volgende dag weg zijn. Hij lag in het, in het, open, in het open terrein, dus ja. hij moest weg. Ja. Kun je heel kort omschrijven wat er dan moet gebeuren voordat hij dan hier zo kan staan? Eerst uitbenen, dan gaan de, de, de benen met, met wat vlees en vet eraan. Die gaan in hele grote bassins waarin het gaat rotten. Dat doen we gelukkig in Naturalis, onze gewaardeerde collega's in Leiden. Die krijgen de stank. Daar hebben wij geen faciliteiten voor. Het zit twee weken op 40 graden Celsius in die waterbakken met, met een wasmiddel, met OMO, met DASH, noem maar op. De, de enzymen zorgen ervoor dat het vet opgelost wordt en de botten schoon worden. Uh, wij doen dit soort werk heel vaak... Uh, maar dit sloeg alles. Het was zo ontzettend goor de lucht die daaruit ja. kwam. Ik heb, er, uh, ik heb er nog steeds goede herinneringen aan. En, en en, als... En, maar als hij dan schoon is, dan volgt er een puzzel. Daarvoor heb je dus allemaal losse, losse uh, botjes. En die, uh, nou ja, gelukkig bestaat er een goede tekening van het skelet van de olifant. Dat dus is in elkaar, in elkaar passen. En uh, nou ja, met, met bouten en stukken staal uh, aan elkaar en dan uiteindelijk uh, ja. opzetten. Ja. Laatste vraagje, wat ruiken we nu? Ja, dit is, dit is Ramon in Optima Forma. Uh, uh, ik ruik hem nog eigenlijk uh, zoals hij uit de maceratiebakken kwam in Leiden. Het is het, het vet uit de botten, de ranzige lucht die hier nooit meer weggaat. Nee, de bezoekers de komende tientallen jaren kunnen dit blijven ruiken? Uh, zeker op warme zomerdagen. Dan, dan is succes verzekerd. En dat geeft ook wel extra sfeer aan een bezoek aan het Natuurhistorie. Komt dat zien, komt dat ruiken. Dankjewel, Kees. Dat was de eerste prelude voor piano van de Amerikaanse componist George Gershwin. Uitgevoerd door pianist Leon Bates. Hoe komt het dat wij mensen onszelf zo uniek vinden? Dat is de centrale vraag in het boek Mierenmens van Jelle Reumer, directeur van het Natuurhistorisch. Want onze maatschappij toont bijzonder veel gelijkenissen met die van de mieren. Jelle Reumer, opnieuw aan tafel. Goedemorgen. Ja. Uh, wat is een mierenmens? Het is, een, uh, het is een zoektocht naar het begrip individu, om het even heel kort samen te vatten. Uh, en ik werd getriggerd een tijdje geleden, dat weten we allemaal nog, dat beeld van die, uh, die affaire met die damschreeuwer tijdens de dodenherdenking. Ja. Uh, daar de camera, uh, stonden allemaal camera's natuurlijk daarboven op de dam. En je ziet op een bepaald moment, op het moment dat die man die kruis geeft, zie je die hele mensenmassa van boven gefilmd. In beweging komen. Ja, als een soort schoolvissen bijna. Precies, als een school vissen. En toen, um, toen dacht ik van, hé, hey, dat is eigenlijk gek. Je ziet zelfs, het is maar een paar seconden. Je ziet, aan de ene kant van de dam de mensen beginnen uit elkaar te stuiven. Mm. En vrijwel tegelijkertijd, helemaal aan de andere kant van de dam beginnen de mensen ook te bewegen. Waarom alsof is dat gek? Er een soort van, nou ja, Alsof er een soort van onzichtbare draden of, of, of, of informatie tussen die mensen gaat. En dat is inderdaad precies hetzelfde, wat je ook ziet bij, uh, bij visserscholen of bij spreeuwenzwermen. Ja. En vervolgens dacht ik van... we zijn toch allemaal individuen. We beslissen toch zelf wat we doen. En maar doe je dan op een soort collectief bewustzijn? Ja, het is een soort collectief gedrag. Daar wordt ook heel veel onderzoek naar gedaan. Hè, naar Hoe dat werkt met in, in spreeuwenzwermen en in visserscholen. Hoe die vissen of die spreeuwen elkaar beïnvloeden. En daar denken ze dus helemaal niet bij na. Dat zijn hele onbewuste processen. En klaarblijkelijk uh, was dat daar op de Dam toen ook het geval. Nou, daar ben ik dus verder mee gegaan... Um, en, maar hoe ben je dan en, en bij die mieren uitgekomen? Nou, je komt dan uiteindelijk op de vraag uit, wat is een individu? En, um, eh, en, en bij mieren kun je dat ook afvragen, hè? of bijen bijvoorbeeld. Wat is nou een individu? Ja, want Daar wij is... altijd het idee hebben dat het inderdaad zo'n werkvolkje is <kijt hyped> wat alleen maar... Ja, uit, uit losse ja. individu. Maar is een, mier, is een afzonderlijke mier een individu? En toen kwam ik terecht bij een Zuid-Afrikaanse schrijver, Eugène Marais... die uh, in de jaren twintig van de vorige eeuw een ontzettend leuk boekje heeft geschreven. Die ziel van die mier heet dat in het Afrikaans. Hm. En dat gaat over termieten. En hij beschrijft daar een, een termietenhoop. Hè. Die heb je veel in, in, in Afrika zijn die hoge structuren waar die termieten met soms miljoenen exemplaren inleven... Uh, en hij beschrijft één termietenheuvel als één organisme. Dat begrip is verder opgepakt door uh, de mierendeskundigen als Edward Wilson. Het begrip superorganisme is geïntroduceerd. En de gedachte is inderdaad dat, het, uh, dat je zo'n mierenhoop of zo'n termietenheuvel als één individu kunt beschouwen, als één organisme. En die afzonderlijke miertjes en termietjes zeg maar, als cellen in dat organisme. En dan kom je dus bij de mens terecht. Die lijn trek je door naar mensen. Dus Rotterdam ja. zou in dat opzicht bijvoorbeeld één organisme kunnen zijn. Een superorganisme. En de Rotterdammers nou, zijn dan zover, de cellen. Zover zijn we nog niet. Nou, daar eindig oh. ik dan wel mee. Dat is wat oh. doorredenerend <laughs> en filosoferend naar de toekomst. Mm -hmm. Ze zijn wel bezig bij je. Ja. Nou, wat, wat ik een hele interessante vergelijking vind... is hij beschrijft, Marais, uh, hoe... als je dus in zo'n termietenheuvel hebt, zo'n zo zo zo structuur... en je maakt er een gaatje in. Je slaat er met een hamer of zo. Of je pulkt er een gaatje in. Dan gaan onmiddellijk die termietjes die gaan aan de slag... Zonder dat ze dat weten, zonder dat ze daarbij nadenken. Maar dat doen ze gewoon. Om volgens dat gat te dichten. Dan komen ze allemaal aan, lopen met een zandkorreltje en dan met een beetje spuug. En dan maken ze dat gat weer keurig dicht. Dat is precies hetzelfde wat onze bloedcellen doen... op het moment dat we een sneetje in onze vinger hebben. Die bloedcellen die denken er ook niet bij na, maar die doen dat wel. Dus de vergelijking is heel interessant. En, en dan is vervolgens de vraag... als zo'n termietenheuvel nou een individu is en die termietjes niet... Zijn wij dan een individu? Nou, vervolgens ben ik dan een zoektocht begonnen naar, uh, naar het begrip individu. En zowel naar het kleinere toe, naar het kleinere organisatieniveau... wat biologen zeggen, dus het lichaam in... blijken wij ook niet één individu te zijn. Nee, nee ja. want je beschrijft in dat boek... In, in ons lichaam bevinden zich ook allerlei organismen, superorganismen. De, de, de, de bloedcellen, ja, uh, ja, ja, zo, zijn er, ja. zo zijn er meer voorbeelden. Maar als je kijkt naar de mens... Ja. Wij zijn individuen, ja, dat, dat denk weet je aan het begin van het boek. En, dat, dat... Ja, en ze dat zeggen toch dan over? dat de maatschappij wordt ja. steeds individualistischer? Ja, dat praten we onszelf aan. Oh. Kijk, zoals wij hier zitten, zijn wij niet één individu. Wij bestaan uit miljarden cellen, mm -hmm. maar wij bestaan ook uit miljarden euh, bacteriën bijvoorbeeld die in ons zitten. De darmflora is daar een heel mooi voorbeeld van. We hebben meer bacteriën in onze darm zitten, wat dus eigenlijk losse organismen zijn allemaal, dan dat we cellen hebben. Ja, maar dan zou je dus over bacteriën kunnen zeggen. Zeg jij, bacterie, jij bent onderdeel van een superorganisme met z'n allen. Ja, dan zijn we, maar dan zijn we dus eigenlijk een soort van wandelend, of in ons geval op dit moment zittend, ecosysteem. Dat snap ik. Maar nu de mens als mens, als één mens. Zijn wij dan ook onderdeel van een superorganisme met al de mensen in Rotterdam bijvoorbeeld? Ja. Nou, wij functioneren eigenlijk alleen maar in groepen. Een, een, een los mens. Ik bedoel, als ik jou nu in, ergens in een bos zet of in een woestijn. Eén mens is geen mens. Een mens is geen mens. Wij kunnen alleen maar functioneren in sociale structuren, in groepen. En wat je dus in de natuur ziet, is dat daar, daar zit een hele differentiatie in. Dat kan heel los zijn. Uh, en, en dat kan heel erg uh, klitterig en samenklonterend zijn. Zo'n spreeuwenswerm of zo'n visserschool... Dat, dat, dat heeft geen structuur. In de zin van een fysieke structuur waar ze in wonen. Hè. Dat, dat beweegt zich zo door de ruimte heen. Maar mieren en bijen en termieten. Die maken dus ook een fysieke structuur waar ze met z'n allen in zitten. Ja. Nu beschrijf je dat in dat boek. Je geeft heel veel voorbeelden van, van organismen, van groepen, mensen, dieren, die bij elkaar. Uh, en, en wij kunnen onszelf dus uh, we kunnen dus in de spiegel kijken als we die verhalen horen en lezen. Waarom moet een mens dat weten dat hij onderdeel is van zo'n groter organisme? Waarom moeten wij weten dat we eigenlijk een mierenmens zijn? Nou ja, dat is, dat is, voor mij komt het natuurlijk ook voort uit nieuwsgierigheid. Uh, maar ik denk ook dat het zinvol is om te realiseren... wat jouw plek als mens in de, in de maatschappij is. Ik bedoel, uiteindelijk... en, en daar hadden we het eerder over, ik ben natuurlijk ook paleontoloog... dus ik kijk dingen ook vaak op geologische tijdschalen... Ik bedoel, de, de natuur als, als geheel hè, is natuurlijk één grote doordraaimachinerie van individuen... maar zelfs van soorten en op de hele grote termijn zelfs van ecosystemen. Dat wisselt maar en dat wisselt. Op het grote geheel genomen zijn wij natuurlijk helemaal niks, nog is niet eens een oogwenk. Is de ultieme manier om te relativeren? Ja, ja het is Daar heel relativerend. Het, leer, ja. Ja, het is inderdaad heel relativerend en dan uiteindelijk aan het eind... Uh, redeneer ik nog wat door? Want ja, dan denk aan het, je het eind redeneer ja, je door dat we niet meer uh, moeten voortplanten. Nou ja, wat ik interessant vind is: hè, dan hebben we het over mieren en bijen en termieten, en dan denk je, nou, dat zijn van die kleine beestjes en insecten en zo, dat stelt niet zoveel voor. Maar wat blijkt: we hebben ook nog knaagdieren, dat zoogdieren zijn, net als wij. Uh, in Afrika, molratten, de naakte molratten en een paar verwante soorten. Die dus ook in zo'n maatschappelijke structuur leven als bijen en mieren. Ja. Maar Jelle, nu haal je er te veel bij voor de lengte van, van ons gesprek. Nu nog, want wij gaan zo weer door naar... Wij willen heel uh, erg kort weten waarom we ja. geen seks meer mogen hebben. Niet met elkaar bedoel ik hoor, maar in het algemeen. Oh nee, uh, ga gerust je gang zou ik zeggen. Uh, maar de, de, de, de molruitjes, waar ik het net over had, oh. die doen dat dus niet meer. Die hebben een koningin die voor de voortplanting zorgt. En alle andere individuen die zorgen voor, voor het huis en voor het voedsel en voor de kindertjes. Maar die bemoeien mm -hmm. zich dus niet de... meer met de voortplanting. Dus alles, ah. op, zo, ja, alles op de koningin. Alles. Ja. Dus, We gaan Beatrix bellen. Ja, Beatrix zie ik dat niet, maar Maxima gaan we een telefoontje. Ik ga er nu missen. Jelle Reumer, dankjewel. Voor Graag het gedaan. Het boek De Mierenmens ligt vanaf uh, volgende week in nu de al. winkel. Nu al. Oh, het ligt nu al in de winkel. Krijg ik net op mijn je door. God, je zou toch denken dat het allemaal serieus is en wetenschappelijk verantwoord hier in het natuurhistorisch. Maar bovenaan de trap in het museum staat een heel speciale vitrine. Eentje met fantasiedieren. Hoewel Henny Radstaak is bij die vitrine. Ja, net wat... de trap. Uh, Prachtige houten trap Ik hier. Uh, hoor je al, hij. Wat is nep en wat is werkelijkheid, Henny? Wat is nep en wat is werkelijkheid? Kees moeilijker. Dit is jou, jouw vitrine. Dit is jou, uh, jou, jouw hobby hier binnen het museum, toch? Ik ga er heel vaak eens even kijken als het druk is. Want dit is eigenlijk de plek waar de mensen het langst blijven hangen. En dat komt omdat dat wij... hebben we hier een, een, een tiental preparaten neergezet ja. van dieren. En met een bordje erbij dat het probleemgevallen zijn waarvan we niet weten wat het is. <laughs> en, uh... Laten we eens even één een zo'n probleemgeval beschrijven. We zien hier... Wat is het? Een bruine rat met ja. een staart, en maar met een snavel? Hij heeft een snavel van een, van, een, van een zwarte kraai. En hij eet steentjes. Ja, dat is een. een het zijn verzinsels van de preparateur. Die uh, ja, een beetje op hol geslagen heeft fantasiebeesten gemaakt. En hier bijvoorbeeld een... een dus niet Ewing Compagne die -compagne wat te veel op had. Nee, nee, nee, die uh, dacht van uh, ik ga wat aan elkaar lijmen. Hier zien we een, een, een muskusrat op meerkoetpoten. Een, een eendensnavel met daar weer het gebitje in van een kat. En twee kippenpoten als uh, voorste ledematen. En hier zien we een klein duiveltje. Hier zien hier ja. zelfs een, een, een miniatuur dinosaurus gemaakt van een, een, een, een vleermuis. Een, een pterosaurus. Ja. En er zit er één bij die echt bestaat. Want dit is allemaal nep natuurlijk. Allemaal nep, maar er zit er één tussen die, die, die een zekere kern van waarheid is, heeft. En dat is, dat, is die, dat is de gehoornde haas. Een haas met vlak voor zijn grote oren even grote horentjes. Een die bestaat echt. Die bestaat echt. Alleen werd er vroeger gedacht, al in de 16e en 17e eeuw, dat het een aparte soort was. De lepus cornuctus, de gehoornde haas. Um, maar het blijkt een, een, een, een, een ziekte te zijn die voorkomt bij hazen in de Verenigde Staten en in Europa. Het is een soort botwoekering, veroorzaakt door het papillomavirus. En dan komen er als het ware een soort horens uit de schedel groeien. En vroeger dacht men natuurlijk van nou, het is een aparte soort. En uh, ja, dat heeft ook natuurlijk de fantasie van velen gestimuleerd, waaronder ook preparateurs. Waar ja, komt deze hier vandaan? Nee, dit is, een, dit is een Californische haas. En dat komt omdat in de Verenigde Staten is een, een soort cult ontstaan in het jagen en hebben van een gehoornde haas. Ze heten daar de Jackalop. je kan in de Midwest, kan je bij elke benzinepomp... kan je zo'n gehoornde haas kopen voor weinig. <laughs> Opgezet en wel, voorzien van, van, van hertige weidjes. En er worden zelfs jachtpartijen georganiseerd. En als je er aan meedoet, dan krijg je een certificaat van... van I was a Jackalop hunter. Dan zou je graag een keer ermee doen. Het lijkt me wel eens leuk om, om dat een keer zeker te zien. Het is, natuurlijk, het is natuurlijk zo dat het heel zeldzaam is. Uh, dus er wordt natuurlijk nooit een jackal opgeschoten, Maar het komt voor dat, dat bij Californische hazen uh, die bothoekeringen voorkomen. En, en uh, ja, uh, we hebben ze gezien in, in musea in de Verenigde Staten. Waar, ze ook echt, waar je ook echt kan zien dat het op waarheid berust. Maar het is een, een afwijking. Je zou hem in theorie hier ook in Nederland tegen kunnen komen. Ja, dat virus is hier ook uh, gesignaleerd en het kan uh, voorkomen hier bij Europese uh, hazen en konijnen. En, en er zijn, zijn uh, uit, uit de 18e eeuw uh, zijn er tekeningen bekend van uh, Europese gevallen van uh, lepus cornutus. Nou, vertel jij, uh, vertelde jij dat, je, uh, dat hier, uh, ja, deze kast trekt altijd heel veel aandacht trekt? Die komen vooral ouders met kinderen bijstaan. En dan ga jij er wel stiekem bijstaan. Ja, en de verhalen die vaders aan hun kinderen vertellen wat dit zijn. Nou ja, daar kan ik een, welk een boek over kunnen schrijven. De, de, de fantasie die erbij gebruikt wordt. Wat natuurlijk heel goed is, want kinderen die, die vragen van papa, mama, wat is dat dan? En uh, nou ja, de papa's en mama's willen natuurlijk dan de waarheid vertellen. Die, nou, die, die doen dat. En, en vaak, uh, vaak ook zeer, uh, zeer nauwgezet, ook met, met fantastische verhalen. Dus ja, ik, uh, als ik al langsloop met een kopje koffie, dan sta ik er altijd even stil en uh, luister ik met genoegen. Voor wie uh, besluit om naar het museum te gaan, eerste verdieping bij de trap. Dankjewel. Nou, ik sta hier weer uh, bij de uh, geprepareerde vos. Zijn velletje is helemaal af. En hier in het bakje ligt dan ja, zijn, uh, zijn maaginhoud, ja, Erwin. Dit is maaginhoud. het. Ja. Wat, wat zijn de highlights? Oh, het is een echt een hinderlijk maal geweest, hoor. Een, een golge maal van deze vos. Ja. Het lijkt nog het meest op wat je vindt in het, in het afvoerputje van een zeer intensief gebruikte uh, wastafel. Ja, Als je die ja. leeg haalt, dan heb je zo'n grijzige drap vaak met haren en... en nou, nou, je... zeepresten en dat soort dingen. Dat dat soort dingen hier daar hier lijkt het in? op. Hier zitten etensresten in. Wat, ja. wat heb je er zo al tussen? Nou, ik herken... Kersen, volgens ja, mij. Ja, ja dat is, kersen zijn dit. Het zijn kersen en hier zie je steeltjes van uh, appels, of waarschijnlijk mm -hmm. appels te zien, en resten van appels. Konijn, dat is een, heeft een flink stuk konijn, uh, heeft ze gegeten. Maar wat ook wel verrassend is, dit is voor een stadsvos. We denken dat dit, dit is brood, en dit is papier, en dit is een tissue, een servetje, mm -hmm. en uh, zilverpapier, dat ze, van een, zilverpapier. Ja, dat ze nog een broodje kebab gegeten heeft. Deze vos heeft een broodje kebab genut. Ja, waarschijnlijk, want er zit ook nog hier grootste vlees, dit is grootste vlees. G en het nou is ja, een lekker gevarieerd maal. Een broodje kebab met konijn, kersen. Uh, ja, een stukje appel nog eroverheen. Ja, is nou. wel drie is ja het is een drie-gangen menu geweest. geweest. Echt een Rotterdamse vos? Ja, ja. En uh, ik zie, is dat een wormpje? Zo... Ja, dat is een worm, Dat is een spoelworm. Ja, dat hebben alle dieren die aanzeten hebben wel spoelwormen. Ja. Dus uh, het valt nog mee dat er maar eentje in zit. Mijn dus... katten hebben dat ook regelmatig, ja. dus dat is niet heel uitzonderlijk. Nee, dat is niet uitzonderlijk. Okay. De baarmoeder ligt hier ja, in een soort veevorm. Dat lijkt een beetje een soort ja, rozige drap in veevorm, die heb je hier neergelegd. Ja. Dit is dus een vrouwtjesvos. Ja. Hoe nu verder? Nou, hoe nu verder? Het is in ieder geval een jonge vos, hè? dus een jong vrouwtje, dus ik denk dat het misschien een jaar oud is. Uh, nou, de huid is nu helemaal uh, leeg. Die stil, uh, doen we nu weer even terug in de vriezer. En dan op een uh, rustig moment dan helemaal gewassen. Ja? Uh, in de biotechs? Ja, in de biotechs. Nou, ik doe het in Robijn, wasverzachter. Oh. Dat is het beste voor... het uh, <laughs> mag geen reclame maken, maar ik doe het toch. Dus, het dat had is het ook beste. Omo kunnen zijn of Ariel, ja. Ja. ja, enzovoort. Uh, dat is het beste voor de huid. Er wordt er dus heel mooi schoon van en de wol de wordt weer mooi uh, zacht. Gaat het fris gewassen ja. bondje het archief in van het natuurhistorisch. Ja. En de maaginhoud bewaren we ook. Okay. Ook uh, namens het publiek. Ja. <laughs> Bedankt <laughs> voor deze zeer uitgebreide en zeer Anatomisch. geurrijke bijdrage vanochtend. Ja. Dank je wel. Goed, bijna aan het einde van twee uur natuurhistorisch. Nog aan tafel uh, Jelle Reumer en uh, Kees Moeilijker. Uh, we hebben vandaag heel wat topstukken langs zien komen... Um, hebben jullie nog, Kees ik kijk even naar jou... Hebben jullie nog bepaalde dieren op je wensenlijstje? Nou, twee uh, neushoornhoorns ja. uh, graag. Um, verder, uh, verder willen wij toch heel graag uh, vooral uh, dieren die hier in de stad leven. Uh, het hoeven geen bijzondere vondsten te zijn. Uh, dode mussen zijn ook welkom. Um, ja. En uh, graag met vindplaats. Mensen even opschrijven waar het gevonden is. Ja. Uh, en die reuzebekende gorilla uit het uh, dierentuin? Ja, ja nee, dat is een, dat is een, een, een duidelijke wens. Bokito uh, verdient een plaats hier in het natuurhistorisch. Uh, dat, dat mag duidelijk zijn. En dan met een opgezette lachende vrouw ernaast. Zoiets. Ik weet niet of die mevrouw daarop zit te wachten. <laughs> nou, maar, niet specifiek maar, uh... die mevrouw. Oh, maar. Okay, nee. Of ze erom kan lachen, Janine. Je um, uh, Jelle, de, de functie van het, van het museum in de toekomst. Educatie... Amusement Hebben we vandaag ook langs zien komen. Ja. Onderzoek, opslag. Alles, alles dus, eigenlijk. Ja, alles? Mu musea baseren zich op een aantal verschillende aspecten. Dat is uh, collectie, collectiebeheer, collectiebehoud. Dat is uh, onderzoek ook. We doen hier vrij veel onderzoek. Nou, daar hebben we vandaag ook van alles van gehoord. Hè. Met name ook Bureau Stadsnatuur. En de derde poot is educatie, presentaties, uh, dingen voor het uh, publiek doen. En dat, is eigenlijk wel, uh, en, en dat wordt ook steeds belangrijker. We zijn een, een, een, een zeer aantrekkelijk museum, ook vooral voor kinderen. Uh, we hebben heel veel kinderfeestjes, verjaardagspartijtjes, heel, heel veel lessen. Jullie, we hebben jullie... vanmiddag bijvoorbeeld weer het natuurspreekuur om half drie, waar mensen met hun spullen langs kunnen komen. Is iedereen welkom? Is iedereen en welkom. Vanaf september twee nieuwe exposities, hè? Ja, toch? Dat klopt. Ja, noem, even, noem even de titels. Uh, we hebben een grote tentoonstelling in de, in de parkzaal uh, van piep tot stok, en die gaat over uh, bevolkingsonderzoeken. Van het Erasmus MC waar we heel graag en, uh, en nauw mee samenwerken. Ja, en die ander? Het herbarium van Elie van Rijkenvorsel. Oh, dat klinkt prachtig. Een, een, een prachtige herbaring van een 18e-eeuwse Rotterdamse onderzoeker. Oké, okay, nou heren, heel hartelijk bedankt voor jullie gastvrijheid vandaag. Het was een, een geweldige ochtend. Smakelijk ook, ja. Erwin, ook bedankt. Nou, we voor... vonden het ook heel fijn dat jullie hier waren. Ja, ja Ik heb dankjewel. één jongetje hier heel stoer in deze lucht gewoon een broodje kaas zien eten. En voor mij is dat absoluut de held van de dag. Bravo. Um... Op onze site vroegwals.vragen.nl alle informatie over dit programma. En zullen ik na tienen OVT van de VPRO uiteraard geheel gewijd aan de aanslag... op 9-11 vandaag, tien jaar geleden. Nog een heel fijne zondag. En tot volgende week. Dag. Een testje voor iedereen die nu aan het autorijden is. Niet op je snelheidsmeter kijken.